Zes uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft 15 eurolanden landen gewaarschuwd dat hun kredietstatus mogelijk wordt afgewaardeerd. Ook de landen met een triple-E-status worden genoemd... waaronder Nederland en Duitsland. De 15 landen hebben nu drie maanden de tijd om maatregelen te nemen... voordat het tot een echte afwaardering komt. Minister De Jager zegt dat het bericht duidelijk maakt... dat de Europese schuldencrisis alle eurolanden kan raken. De Amerikaanse politicus Mitt Romney heeft vier jaar geleden tienduizenden dollars besteed aan het vervangen van kantoorcomputers en het wissen van e-mails. Hij deed dat toen hij vertrok als gouverneur van Massachusetts. Het is niet verboden om dat met belastinggeld te doen, maar deskundigen noemen het wel erg ongebruikelijk. Romney is verkiesbaar als republikeinse presidentskandidaat. In Brazilië is het afgelopen jaar veel minder regenwoud gekapt dan de jaren ervoor. Volgens de regering is de ontbossing in bijna een kwart eeuw niet zo beperkt geweest. Dat is onder meer het gevolg van strengere wetgeving. Milieuorganisatie Greenpeace is het daarmee eens, maar zegt dat er de laatste tijd in het Amazonegebied juist weer meer wordt gekapt.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 Het weer. Vanochtend veel buien, middags iets droger en ook een paar opklaringen. Het wordt 4 graden in het oosten, tot 8 aan de kust. Het blijft de komende dagen herfstig weer. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Dinsdag 6 december, goedemorgen. Alle Sinterklaas cadeautjes zijn binnen, het geld is op. Ja, dat geldt ook voor de Eurolanden. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft nu iedereen de wacht aangezegd. Ook Nederland. De reacties op deze onheilspellende boodschap hoort u later. En een directe oplossing voor de crisis ligt er ook nog niet. Duitsland en Frankrijk weten echter wel hoe de problemen in de toekomst voorkomen moeten worden. De reacties op de plannen van Merkel en Sarkozy hoort u zo via onze correspondent. En we praten over een nieuw Europees verdrag met Europa-deskundige Adriaan Schout van Instituut Klink. En met oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot. Hij was nauw betrokken bij de invoering van de euro. De Belgen hebben dan toch eindelijk een nieuwe regering. Van Joris van Poppel hoort u zo wie daarin zitten. In Moskou is er geprotesteerd tegen de regeringspartij van Poetin. De Russen zijn bepaald niet tevreden over de gang van zaken bij de verkiezingen van zondag. Kies je heks, dat doet verslag. En de Tweede Kamer buigt zich deze week over de begroting van landbouw. Staatssecretaris Henk Bleker beantwoordt straks onze vragen en die van u. Hij is de gast tussen half negen en negen. En vuurwerkbrillen, die kunnen ogen redden. En ze zijn vanaf vandaag weer te koop. En er is ook nog een planeet ontdekt waar leven, zoals op aarde, wel eens mogelijk zou kunnen zijn. Hoort u meer over dit Radio 1-journaal tot half tien uur? Kunt u ons volgen via internet, nos.nl of via Twitter, NOS Radio 1. In Auckland speelt het Nederlands hockeyteam de laatste poolwedstrijd... in de Champions League, in de Champions Trophy tegen Gastland Nieuw-Zeeland. Wij gaan naar Gerard de Groot. Gerard, Goedemorgen. Goedemorgen, goedemiddag al. Hier hebben we ons vijf over zes. Het eh, Nederlandse volkslied, het Helmers hebben we net gehad. Het eh, Nieuw-Zeelandse volkslied wordt op dit moment gespeeld en dan gaat Nederland spelen tegen Nieuw-Zeeland. Een wedstrijd die voor Nederland eigenlijk niet meer echt van belang is, omdat Duitsland eerder vandaag gelijk speelde 3-3 tegen Korea, is Nederland in ieder geval al geplaatst voor de finale pool. Voor Nieuw-Zeeland echter is het heel, heel erg belangrijk. Zij kunnen tegen Nederland met een gelijk spel al de finale pool halen. Nederland wil dat natuurlijk voorkomen, want ze hebben van Duitsland hier eerder gewonnen. En als Duitsland met Nederland doorgaat naar de finale pool, dan houdt Nederland, Nederland die overwinning in ieder geval vast. Wat dat betreft, vooral voor de Nieuw-Zeelanders, is er veel op het spel vanmiddag hier in de wedstrijd tegen Nederland. Goed, we horen later meer van Gerard de Groot. We beginnen met ons nieuwsoverzicht. Nederland verliest mogelijk de hoogste kredietstatus. Die waarschuwing kwam gisteravond van Standard Poor's... een van de grootste kredietbeoordelaars. Goedenavond. Nederland en vijf andere eurolanden die nu nog de hoogste kredietwaardigheid hebben... de triple-E-status raken die mogelijk kwijt. De ratingagentuur Standard Poor's... plant angeblich de uitblik voor de kredietwaardigheid Deutschlands... en een Reihe andere euro-länder op negatief te zenken. Nou, ook in Duitsland staat die triple-E-status dus op het spel. De waarschuwing van Standard en poors komt op de dag dat bondskanselier Merkel en president Sarkozy harde afspraken aankondigen over de Europese begrotingsdiscipline. En dat is geen toeval, zegt deze beursanalist. Deutschland und Frankreich streben nach mehr Stabilität. Das könnte aber im Ernstfall auch bedeuten, dass die Kosten für die beiden Länder und für alle dreifach A-gerateten Länder steigen. Und äh, diese steigenden Kosten, die nimmt man wohl bei S&P voraus. En als je meer stabiliteit belooft, dan kan dat uiteindelijk ook hogere kosten betekenen. aldus dus deze analist. En daar loopt de S&P kennelijk al iets op vooruit. Minister van Financiën Jan Kees de Jager zegt dat de waarschuwing duidelijk maakt... dat de Europese schuldencrisis alle Eurolanden kan raken. Politie in Enschede had collega's uit Utrecht gewaarschuwd... voor de veiligheidsrisico's rond de voetbalwedstrijd FC Utrecht-FC Twente. Maar met die waarschuwing is niets gedaan, zegt de manager operationele zaken van FC Twente. De politie Enschede heeft in ieder geval naar de politie Utrecht aangegeven dat het een, uh, een risicowedstrijd moest zijn, gezien het uh, is vorig jaar bij ons. Waarbij er in Utrecht, uh, een Utrecht een reserve speler is, uh, is geslagen. En het heeft kwaad bloed gezet in Utrecht. En vandaar dat heeft de, de politie Enschede heeft gezegd van uh, betiteld maar als een risicowedstrijd. Bij de wedstrijd tussen Utrecht en Twente braken afgelopen zondag rellen uit. De burgemeester van Utrecht en ook de districtchef van de Utrechtse politie... zei gisteren dat hij verrast was door het geweld. Er was geen enkele uh, concrete aanleiding om te vermoeden... dat er uh, nou ja, onheil van, uh, van deze schaal op, uh, op komst was. Nou, toch werden agenten rond Stadion de waard bekogeld met stenen. De politie heeft zelfs waarschuwingsschoten gelost... om de Utrecht- en Twente-supporters uit elkaar te houden. In Moskou is gisteravond door zo'n 300 mensen gedemonstreerd. En er zijn ook zo'n... Nee, er zijn toch meer mensen gedemonstreerd. Er zijn zo'n 300 mensen gearresteerd. Ze demonstreerden tegen fraude bij de verkiezingen van zondag. Omvang van de spontane protest was, zeker voor Russische begrippen, enorm. Zouden zo'n 6.000 mensen op de been zijn geweest. Nou, schande, schande roepen deze mensen. Andere betogers riepen revolutie en Rusland zonder Poetin. Er komen steeds meer meldingen van fraude bij de parlementsverkiezingen. Tot zorgen van onder meer Duitsland... en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton. We zijn ook dat Russische verhaalden... cyber cyberattacks op hun websites. Total contrary to what should be the rights of people. Minister Clinton heeft het over het hacken van websites van organisaties... die op een eerlijk verloop zouden toezien. En dat druist keihard in tegen fundamentele mensenrechten, al dus Clinton. Ook Mikhail Gorbachev, laatste leider van de Sovjet-Unie... gelooft niet dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen. niet... We hebben helemaal geen echte democratie in Rusland, zegt Gorbachev. En die zal er ook niet komen zolang de regering bang is voor het eigen volk. President Medvedev heeft gisteren nog maar eens herhaald... dat de verkiezingen wel eerlijk zijn verlopen. Volgens hem is het aantal aanhangers van zijn partij... en het aantal stemmen dat hij heeft gekregen gelijk. Een goede avond. Koning Albert heeft vanavond op het kasteel Belvedere in Laken Elio Di Rupo benoemd tot nieuwe eerste minister van België. Ja, na 541 dagen is het eindelijk zover. Vanmiddag staat de nieuwe Belgische regering op het bordes met Elio Di Rupo als premier. Bij winkelcentrum Het Loon in Heerlen is materiaal aangekomen... waarmee vanaf morgen, een deel van, wanneer vanaf morgen een deel van het complex wordt gesloopt. Het winkelcentrum is sinds vorige week gesloten vanwege instortingsgevaar. Mensen die boven het winkelcentrum wonen zijn ondergebracht in hotels. Maar omdat de sloop tot kerst gaat duren... wordt ook gekeken naar andere verblijven, zegt burgemeester De Pla. Ja, misschien dat er wel mogelijkheden zijn bij vakantiehuisjes... zodat mensen daar terecht kunnen. We gaan het één op één regelen, want de zorgen van mensen... de problemen van mensen proberen we uh, zo goed als kan op te lossen. Als de sloop voorspoedig verloopt... dan zouden de bewoners op 23 december weer terug naar huis kunnen. De NASA heeft een planeet ontdekt die waarschijnlijk op de aarde lijkt. En op die planeet zou zomaar vloeibaar water kunnen voorkomen. Dat wordt gezien als de belangrijkste voorwaarde voor het ontstaan van leven. Een spannende ontdekking dus, vindt ook deze NASA-wetenschapper. Today's discovery is a tantalizing indication... that with time Kepler may find true earth analogs if they exist... We komen steeds dichter bij de ontdekking van een soortgelijke planeet als de aarde, zegt hij. Als die tenminste bestaande planeet, de Kepler-22b wordt genoemd... staat op een afstand van 600 lichtjaar van ons zonnestelsel. Het is er zo'n 22 graden, maar het is nog niet duidelijk of hij uit gas of uit gesteente bestaat. In New York eindigde de Dow Jones-index 17e hoger. technologie-index Nasdaq steeg 1,1 maar liefst. Beleggers waren hoopvol gestemd dat er nu snel een oplossing komt... voor de schuldencrisis in Europa. Maar tegen het eind van de dag werd de stemming weer gedrukt... door het bericht over mogelijke afwaardering van de eurolanden, waaronder Nederland dus. heeft gelijk zijn weerslag op de handel in Japan. De Nikkei-index staat daar nu een procent in de min. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Ga naar onze website nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is tien over zes. Madonna heeft bekendgemaakt dat ze zal optreden... tijdens de pauze van de Amerikaanse Super Bowl. Een 53-jarige zangeres staat op 5 februari in Indianapolis op de planken. Madonna gaat voor haar show de samenwerking aan... met het team van Cirque du Soleil. In 2004 zorgde de show van Janet Jackson en Justin Timberlake... tijdens de Super Bowl voor veel Opschudding... omdat Timberlake per ongeluk... Jazeker, een stukje van Jacksons borst ontbloten. Superbowl trekt traditiegetrouw een miljoenen publiek. Dit jaar keken meer dan 162 miljoen mensen. Frozen, hoort u van Madonna. Het is 16 minuten over 6. Wij gaan naar Mark Robin Visser vanochtend voor het eerst. Um, wij hebben vanochtend staatssecretaris Henk Pleker te gast. En dan gaat het onder andere over vogels. Mark Robin, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Ja, vogels, ja, ik heb ooit vroeger een spreekbeurt over, over vogels gehouden, maar dat was ook meer omdat ik geen ander onderwerp kon bedenken. <laughs> <laughs> en daar heb ik eigenlijk nog een trauma aan overgehouden. Want ik had wel een leuk praatje voorbereid. Maar toen uiteindelijk de medeleerlingen vragen mochten stellen... was ik nergens meer, want ik wist er eigenlijk helemaal niets van. Ach. Dus ik hoop niet dat, dit nu, dat die geschiedenis zich nu uh, gaat herhalen. Ik spreek trouwens totje, dat is wel even leuk om te vertellen... vanuit een stiltegebied. Moet je horen. Zo klinkt een, uh, een stiltegebied in Nederland, bij Ems. Maar het leuke van dit stiltegebied... is dat er dan wel weer een prachtig asfaltweggetje doorheen loopt... waar ik gewoon eh, droge voeten kan houden. Want het is hier eh, vrij modderig. En het schijnt dat hier eh, heel veel vogels zijn. Ja, ik ben ook ontzettend stom geweest natuurlijk gisteren weer. Ik heb gisteren echt al mijn oude brood aan de eentjes gevoerd... bij mij om de hoek. Dus ik heb nu niks om ze te roepen. <lacht> en ik loop hier echt met een klein zaklantaartje nu rond... en ik schijn, maar ja, dat lampje dat rijdt niet zo heel ver. Dus... Ik kijk nu vooral in een donker gat. Ik hoop dat dat uh, het komende uur uh, beter wordt, het zicht. En dat we dan misschien ook zicht krijgen op uh, bepaalde soorten ganzen... of uh, andere beesten die hier uh, rondfladderen. En um, inderdaad, zoals je zei, ik ben hierheen uh, gegaan... omdat jullie straks uh, de staatssecretaris uh, uh, op bezoek hebben. Die, uh, die gaat vandaag zijn begroting verdedigen. Hè? Daar gaan jullie mm -hmm. met hem over praten. Mm -hmm. En ik neem aan dat jullie ook zoals in de Kamer ook, met hem zullen spreken over de nieuwe wet Natuur... Die hij, die hij heeft opgesteld en ook verdedigd. En daar heeft hij ontzettend veel kritiek op gehad de afgelopen tijd. Laten we even luisteren wat hij daar zelf over te zeggen heeft. Had, nog minder heeft. bureaucratie. Minder vergunningen nodig vooraf. Minder lange procedures. Men kan mij een, Sommigen zullen mij een natuurbarbaar noemen. Niets is minder waar. Allerlei aanpassingen zijn... Uh... ...zijn nu denkbaar. Ik heb alle reacties nog niet eens gezien. Dat zijn er geloof ik uh, meer dan 10 of 20.000. En dat is mij nog niet gelukt. Het is nu net het einde van de reactietermijn... ...dus ik heb alles nog niet gezien. En, uh, ik ga er gewoon heel serieus naar kijken... Hij gaat er heel serieus naar kijken. Ja, het houdt een beetje abrupt op. Nou, euh, ik heb er ook even serieus naar gekeken. Ja, sorry. Ik was nog even hier met dat stiltegebied bezig. Euh, ik, ga er ook, ik heb er ook heel serieus naar gekeken. En ik heb er onder andere eens dus even gekeken naar de lijst van de beesten waar het tegenwoordig allemaal op gejaagd mag worden. Ik heb er even wat opgeschreven. De smint, de koolgans, de grauwe gans, het wilde zwijn, de ree, het damhert en het edelhert mogen allemaal bejaagd worden. En nu heb ik iets bedacht. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar laten we het eens proberen. Laten we nou eens proberen, voor het goede doel, om een van die dieren van die lijst af te krijgen. Vanochtend. Gewoon dat daar dan voorlopig niet op gejaagd wordt, want dat vind ik zo sneu. Hm. Dus uh, zeg het maar, ik, ik zou de luisteraars ook willen uitnodigen. Heeft u suggesties, laat het ons weten. Uh, ik heb hier straks een date met iemand van de Vogelbescherming en ik weet dat hij ook een suggestie heeft, maar ik, weet nog, ik ga nog niet zeggen welk beest dat is. Stemt u vooral op... Het dier wat u het liefst is in het lijstje wat ik net noemde. Dus de smint, de koolgans, de grauwe gans, het wilde zwijn, de ree, de damherten, de edelherten. Zegt u het maar, ik ben benieuwd wat het wordt. Nou, okay. Groeten vanuit het stiltegebied. Ja, ja tot straks. Ja, oké. Okay. U kunt trouwens reageren daarop. Uh, u kunt kiezen dus uit die dieren. Uh, maar Robin gaat dan uh, op pad voor u. Uh, u kunt dat doen via... Twitter, NOS Radio 1, daar kunt u een reactie achterlaten. Of via de mail. Vraag het de minister at NOS.nl. Tien voor half zeven. Nederlandse hockeymannen, hockeyen voor de Champions Trophy. De laatste poolwedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. In Nieuw-Zeeland, in Auckland, Gerard de Groot. 0-0 is het nog steeds na 15 minuten spelen. Nederland, ik zeg het nog maar eens een keer, is al geplaatst voor de finale pool. Maar Nieuw-Zeeland moet tegen Nederland gelijk spelen. Willen ze Duitsland uit die finale pool werken? Nederland vindt dat niet leuk, want die wil graag de verliespartij van Duitsland meenemen... naar de finale pool, Maar het wedstrijdbeeld is in het eerste kwartier wel zo dat Nieuw-Zeeland gewoon... Aanvalt, wil niet spelen op dat gelijkspel, wil gewoon Nederland onder druk zetten, wil scoren, wil Nederland hier verslaan, waardoor ze in de finale gaan staan, in de finale pool, moet ik natuurlijk zeggen, voor het eigen thuispubliek. En dat vinden ze hier natuurlijk allemaal prachtig. Daarom is het ook goed vol hier op de tribunes, het kleine hockeystadiontje in het noorden van Auckland. Nederland tegen Nieuw-Zeeland. Precies een kwartier nu oud, 0-0 met Nederland in de verdrukking. En Gerard de Groot volgt de wedstrijd. Eindelijk is de droom van de socialist Elio Di Rupo uitgekomen. Hij mag zich vanaf vandaag premier van België noemen. Over een paar uur is het allemaal officieel... als hij met zijn kabinet naar de koning gaat om de eet af te leggen. Di Rupo, dat is een kleurrijk persoon... en dat is niet alleen vanwege zijn rode vlinderdasje. Mesdames messieurs, we avons een accord. Elio Di Rupo, Italiaanse Wal, die... België moet redden. Een dandy met een rood strikje die zijn mijnwerkerspartij met ijzeren hand regeert. Flamboyant en temperamentvol als hij Frans spreekt. In het Nederlands hakkelt hij. Wie is Elio Di Rupo? Ik denk dat het een staatsmatten is. De Waalse journalist Francis van der Woestijnen interviewde Di Rupo elf keer voor een boek over hem. Hij heeft de sens de, de, de l'État. Dus een zeer groot uh, gevoel voor België. Omdat hij is ook een migrant is die hier gekomen is. Mm. En, en hij is uh, dankbaar aan België voor zijn hele leven en voor wat hij is geworden. Elio Di Rupo werd geboren in een gezin van Italiaanse immigranten. In de Borinage, de bekendste mijnstreek van Wallonië. Toen Di Rupo een jaar oud was verongelukte zijn vader. Hij zegt altijd dat uh, hij is nu uh, geworden wat hij is... dankzij zijn, voeder, zijn moeder, dankzij de, de, de liefde van zijn voeder. Het leven was, uh, was hard. Hij had uh, bijna niets uh, thuis, uh, geen speelgoeden. Uh, uh, op het materiële vlak was het zeer hard voor hem. En dat heeft zijn uh, karakter, denk ik, sterker uh, gemaakt. En dat karakter, dat is het karakter van een Italiaan Vlaamse journalisten noemen hem drama queen, maar de Walen kunnen dat Latijnse van die groepo wel waarderen. De theater en de dramatisatie, dat is in zijn uh, bloed. Het is toch een man die houdt van een leven, van, uh, van feesten, van uh, hoe je eten. Je moet hem zien toen hij op straat uh, gaat of toen hij in zijn uh, stad in Bergen gaat of in de andere streken, uh, in de industriële st streken van uh, Wallonië. Toch veel charisma, heeft een spontaan contact met de, met, met de mensen. Toch is die Rupo ook in zijn eigen partij een opmerkelijke verschijning. De Parti Socialiste is een klassieke socialistische partij die volgens de statuten voorop moet gaan in de klassenstrijd. Die Rupo is er nu twaalf jaar de voorzitter en onder hem is de partij een klein beetje gemoderniseerd. Het is geen links, echte linkse man. Hè. Dat is misschien meer een uh, sociaal-democraat. Misschien als uh, Schreuder. Uh, sommige uh, mensen in zijn partij zijn, zijn veel linkser dan uh, hij. Het is zeker een pragmatische uh, politici. Elio Di Rupo is minister van Onderwijs geweest en van begroting. Hij was premier van Wallonië en is nog altijd burgemeester van Bergen. Maar vanaf vandaag zal hij vooral premier van alle Belgen moeten zijn. En dat is niet eenvoudig, al was het maar omdat die roepo zo slecht Nederlands spreekt. Volgens Van de Woestijnen moeten de Vlamingen niet al te veel hoop hebben... dat die roepo ooit nog goed Nederlands gaat spreken. Idiotiropodum is toch zestig. Uh, het is voor hem uh, moeilijk uh, talen te leren. Hè? Hij begrijpt alles in het, uh, in het Nederlands. De onderhandelingen waren in het Frans, maar ook in het Nederlands. En hij heeft dat alles uh, gevolgd en uh, ja, deelgenomen genomen zonder uh, uh, vertaling. Hij is bang voor uh, fouten. Hij moet Nederlands spreken. Maar hij, hij zal het doen, denk ik. Je zal het misschien zien in een paar weken... Uh, omdat hij uh, meer, meer, meer oefeningen uh, uh, doen. Uh, ja. Hij zal zeker moeten uh, uh, durven praten. durven en Met fouten, met, met maar durven. Ja, hij moet het doen. Vanmiddag gaat Elio Di Rupo naar de koning om de eet af te leggen. Hij wordt dan de eerste Franstalige premier van België in bijna 40 jaar. Een verslag was dat van correspondent Joris van Poppel. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. El Elhamdoui heeft zijn rentree gemaakt bij Ajax. Hij speelde een uur mee in de wedstrijd van Jong Ajax tegen Jong AZ. Marokkaanse international leeft al maanden in onmin met Ajax-trainer Frank de Boer... en is daarom teruggezet naar het belofte elftal. Een van de trainers van Jong Ajax is John Bosman. Hij heeft niet te klagen over Elhamdouis inzet... maar het lijkt hem het beste dat de speler wel naar een andere club vertrekt. Zo'n goede speler moet gewoon uh, bij een mooie club spelen en uh, zijn kunsten laten zien. Ja, één jaar niet spelen, dat is... Uh... Dat is niet leuk voor een speler. Nee. Oké, okay. de speler zelf leek aardig goed gemutst na de wedstrijd. Ja, het was, uh, was weer lekker om uh, weer een minuten te maken. Dus. Ja, na een lange, uh, lange tijd van af, uh, afwezigheid. Dus het was weer lekker. Op een gegeven moment kreeg ik uh, kramp nadat ik ook uh, eruit ging. Maar allemaal ging het wel lekker. Maar goed, hoe het nu verder moet met hem bij Ajax, dat weet hij zelf ook niet. Ja, ja ik weet het niet. Ik, uh, ik moet de volgende wedstrijd weer uh, spelen. Het is dus maandag. Dus als je van je. Uh, ...van je werkgever uh, dat te horen krijgt, dat je in Ajax 2 moet spelen, dan, uh, dan doe je dat. Ja, want dat is een uh, verhaal wat we allemaal wel weten, toch? En daar bleef het bij, wat Mounir El Handoui betreft. In de winterstop heeft Ajax weer de kans om deze speler te verkopen. Afgelopen zomer had El Handoui niet te klagen over belangstelling... ...maar tot een transfer kwam het niet. Jong Ajax verloor trouwens de wedstrijd met 1-0. Vitesse contracteerde afgelopen weekend Jonathan Reis voor de rest van het seizoen. De transfervrije Reis speelde vorig seizoen nog voor PSV... maar raakte eind vorig jaar zwaar geblesseerd aan zijn knie. Hij is in de Verenigde Staten geopereerd en revalideert sindsdien. Arnhemse club neemt daarom een groot risico. Volgens Ted van Leeuwen, de technisch manager van Vitesse... is het ook nog niet duidelijk hoe het met zijn gezondheid is. Moeilijk in te schatten. Uh, naar omstandigheden zeer goed, zou ik zeggen. Um, hij heeft natuurlijk een geweldig zware knieoperatie ondergaan. Wat eigenlijk met niemand te vergelijken is, die operatie. Um, maar zijn knie is 100% stabiel. Hij heeft geen uh, kraakbeenletsel, wat ook erg belangrijk was. Hij heeft natuurlijk twee nieuwe kruisbanden en, uh, en nog wat schade. Ja, dat is afwachten. We, we hopen er een beetje op dat hij dit seizoen aan het spelen komt. Maar we willen er absoluut geen druk op zetten. Grijs heeft behalve een verleden van blessures... ook een affaire met cocaïne achter de rug. Toch is Van Leeuwen niet bang dat Vitesse... een mentaal zwakke speler in huis heeft gehaald. Nou ja, er zijn mensen die zeggen... Uh, jullie hebben een loser binnengehaald. Ik denk, we hebben het tegenovergestelde binnengehaald. Een winnaar. Jonathan is... Uh, is, ...heeft alle ellende die iemand kan meemaken meegemaakt en misschien wel zelf veroorzaakt. En hij is een keer weggestuurd door Huub Stevens en dat weten we allemaal. Um, aan de andere kant, hij is er nog steeds. Wat er ook gebeurd is, hij heeft nu de zwaarst denkbare blessure opgelopen. Um, als je aan rehab denkt, dan moet je denken aan zes tot acht uur per dag voor jezelf trainen... en dat al meer dan een jaar, zeven dagen in de week. Dat heeft hij dus allemaal opgebracht. Ja, ik ben er honderd procent van overtuigd... als hij knieën het houdt, Jonathan een wereldtopper wordt. Nou, weer Nieuw-Zeeland. Nederland hockeyt tegen Nieuw-Zeeland. En staat onder druk, Gerrit, te groot? Of doet Nederland het ook een beetje rustig aan? Ja, want Nieuw-Zeeland maakt deze wedstrijd tot nu toe, hoor. Zij geven fleur... Aan de eerste helft, uh, nog twaalf minuten, dan is het rust. Het is nog steeds 0-0. Maar Nieuw-Zeeland zet Nederland helemaal vast op de eigen helft van Nederland. En zoekt dan de aanval. Vooral via de in Nederland niet-onbekende natuurlijk uh, Ryan Archibald en uh, Philip Burroughs. Zij speelden jaren bij Rotterdam, waren daar de toonaangevende spelers. En zijn dat ook in dit Nederlands... In dit, uh, Nieuw-Zeeland's team, de Black Sticks, de Zwarte Sticks zoals ze zichzelf zelf noemen... een beetje naar aanleiding van die, uh, die uh, Black Hawks, uh, de uh, rugbiers hier natuurlijk... dat zijn de mannen die uh, het wereldkampioenschap hier al binnenhaalden in Auckland... En dit Nieuw-Zeelandse hockey -elftal wil dat een beetje misschien wel gaan herhalen. De champions Trophy winnen. Niet wereldkampioen worden, natuurlijk. Zover is het natuurlijk niet. Maar voor eigen publiek straks hier die champions Trophy winnen. Daar strijden ze voor. Ze moeten gelijk spelen tegen Nederland. En tot nu toe hebben ze het beste van het spel, maar nog niet gescoord. Het is 0-0. Gerrit de Groot. kijkt tegen Nederland, Nieuw-Zeeland. Radio 1. Het NOS-journaal. Half zeven door het negen, dus Goedemorgen. goeiemorgen. Goeiemorgen. Stellet Standard Poor's heeft 15 eurolanden landen waaronder Nederland, gewaarschuwd dat hun kredietstatus mogelijk wordt afgewaardeerd. De 15 krijgen drie maanden de tijd om maatregelen te nemen. Volgens minister De Jager zit Nederland op het goede spoor bij het op orde brengen van inkomsten en uitgaven. De Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney heeft vier jaar geleden tienduizenden dollars belastinggeld besteed aan het vervangen van kantoorcomputers en het wissen van e-mails... Dat deed hij toen hij vertrok als gouverneur van Massachusetts. Het is niet verboden, maar deskundigen noemen het wel ongebruikelijk. Japan stuurt 900 militairen naar het gebied rond Fukushima... dat in maart werd getroffen door een kernramp. Ze moeten er overheidsgebouwen gaan schoonmaken en ontsmetten... zodat van daaruit een grotere schoonmaakactie op touw kan worden gezet. En die moet in januari beginnen. En de Kepler-ruimtetelescoop heeft voor het eerst een planeet ontdekt... die vermoedelijk op de aarde lijkt en in de bewoonbare zone rond zijn ster draait. En dat betekent dat er water kan voorkomen, belangrijk voor het ontstaan van leven. De planeet staat op een afstand van slechts 600 lichtjaar van ons zonnestelsel. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Net als gisteren hebben we vandaag met buien te maken... De buien zitten vooral in de noordelijke helft van het land... en kunnen soms winters uitpakken met korrelhagel of natte sneeuw. In de middag lijkt de buigheid mee te vallen en zien we vaker de zon. Het wordt vandaag 6 graden in het oosten en 8 in het westen. De wind is westelijk, matig boven land en krachtig tot hard aan zee. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt en regenachtig. De temperatuur daalt naar 2 graden in het oosten en 6 in Zeeland. Morgen klaart het in de loop van de dag op. De wind trekt fors aan en aan de westkust kan het mogelijk even stormen. Windkracht 9. Daarnaast is er kans op zware windstoten. Al met al een onstuimige dag met temperaturen van gemiddelde graad of 7. De dagen daarna blijft het ronduit herfstachtig met veel wind en regen. In het weekend lijkt het weer wat te kalmeren. ANLB-verkeersinformatie. Tijdens die felle hagelbui kan het vooral in het noorden plaatselijk kortdurend glad zijn... Op de A4 file, vanuit Den Haag naar Amsterdam, 3 kilometer bij Zoetewouwer Rijndijk. En op de A7 langzaam rijden vanaf Hoorn naar Zaandam. Tussen de afrit A van Hoorn en de afrit Weidewormer over 9 kilometer. Elke 6 seconden sterft ergens op de wereld een kind aan ondervoeding. Dat zijn 10 kinderen per minuut. Help Red een Kind in de strijd tegen honger. Ga naar rettenkind.nl en geef. Vanavond in Altijd Wat. Vanaf 1 januari worden de prijzen van tandartsen vrijgegeven. De patiënt is de dupe. En laat de tijger maar uitsterven om de panda te redden. Een omstreden plan, want waar kies je voor? Kijken dus. Altijd Wat 5 over 9 bij de NCRV op Nederland 2. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaam. Ruimtetelescoop Kepler heeft een bijzondere ontdekking gedaan. Namelijk een planeet die zich in de bewoonbare zone bevindt. In Californië werd de ontdekking gepresenteerd door de NASA... Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. Wetenschapsjournalist Govert Schilling was daarbij. En u had de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Wat uh, kun je vertellen over deze planeet? Waar is die bijvoorbeeld? Wat is de bewoonbare zone? Nou, laten we daar eens mee beginnen, inderdaad. Elke ster, ook onze eigen zon, heeft zo'n gebied eromheen... waar het uh, goed vertoeven is, zou je kunnen zeggen. Zit je dichterbij, dan is het heet. Zit je verder weg, dan is het te koud. Onze eigen aarde draait bijvoorbeeld in de bewoonbare zone van onze eigen zon. Hm. Nou, dat is ook bij andere sterren het geval. En er zijn de afgelopen jaren honderden sterren ontdekt bij... Uh, of honderden planeten ontdekt bij die andere sterren. Maar... Uh, ja, deze die nu dus is gevonden, die zit voor het eerst echt midden in de bewoonbare zone van zo'n andere ster. En dat betekent gewoon dat de temperatuur daar precies goed is voor vloeibaar water aan het oppervlak en wie weet voor leven. Hmm. zou dat kunnen? Zou er en... ander leven mogelijk zijn? Ja, zou wel kunnen. Uh, kijk, we weten dat het leven op aarde ooit is ontstaan. We weten dat er... Uh, dat de bouwstenen van het leven overal in het heelal aanwezig zijn. Mm -hmm. En we weten nu dat de planeten bij andere sterren ook zijn. Dus ja, waarom zou iets wat hier ooit gebeurd is, niet daar ook kunnen zijn gebeurd? Maar er is ook vloeibaar water gezien? Nee, dat is nog een stapje uh, uh, verder. Uh, van deze planeet is helaas nog niet precies bekend hoe die qua samenstelling is. Dus er is niet bekend of die qua uh, opbouw veel op de aarde lijkt... of misschien wat meer op een gasplaneet zoals Jupiter. Er is bekend dat het een grote planeet is. Hij heeft een middellijn van uh, slordige 30.000 kilometer. Dat is 2,5 keer zo groot als de aarde. Uh, en hij zit dus in het uh, goede gebied. Maar uh, ja, er is nog niet uh, 100% vastgesteld dat er water is. Maar... Je moet wel zeggen, als je kijkt naar de uh, waarschijnlijke samenstelling... dan bestaat die vermoedelijk voor een deel uit gesteente... en voor een deel uit uh, samengeperst ijs. En dan zou het heel goed mogelijk zijn... dat die misschien zelfs wel door een wereldwijde oceaan... van vloeibaar water wordt omgeven. Hmm. En wat nu? Want het is een interessante ontdekking. Richt de ruimtetelescoop die Kepler zich daar nu volledig op deze planeet? Of richt de NASA zich daar nou bijvoorbeeld op? Nee, dit is gewoon één, uh, één stapje in een uh, langdurig proces. Kepler die heeft uh, uh, al... Uh, nou al, al een paar duizend uh, kandidaatplaneten gevonden... die stuk voor stuk nog bevestigd moeten worden. Uh, dus dat, daar gaat hij de komende tijd nog wel mee door. Wat wel heel interessant zou zijn... is als er van deze planeet nou precies bekend is... hoe zwaar die is. De metingen van Kepler geven aan... wat de afmetingen van de planeet uh, zijn. Als je nou ook nog weet hoe zwaar die is... dan kun je uitrekenen wat zijn dichtheid is... en heb je een veel beter idee waar die uit bestaat. Oké, okay. hoe was de presentatie van de NASA? Want wij noemen het al een bijzondere ontdekking. Uh, was er sprake van veel bombari. of zijn ze bescheiden hierover? <laughs> nou, het valt, eigenlijk, <coughs> sorry, het valt eigenlijk wel mee. Uh, dat Kepler-project is al een paar jaar aan, aan de gang. En uh, ik moet zeggen, elke keer zijn er weer nieuwe stappen op weg naar die uh, speurtocht uh, naar een planeet die echt als twee dubbels water op onze eigen thuisplaneet lijkt. Dit was gewoon de volgende stap en ja, dat gebeurt heel netjes. Uh, uh, drie, vier wetenschappers die uh, alle drie hun, uh, hun eigen visie op te kijken, op de ontdekking uh, geven. Eén iemand die wat commentaar levert. En uh, ja, wat nu wel bijzonder was, er was iemand bij van het SETI-instituut, van de speurtocht naar buitenaardse beschavenden om even een beetje te vertellen dat dit soort planeten ook op hun lijstje van interessante objecten staan. Dus er wordt wel degelijk naar dit soort planeten ook geluisterd om te kijken, zou er misschien Ergens op een van die Kepler-planeten iets kunnen leven, en zouden wij daar mogelijk signalen van kunnen opvangen? Maar mm. dat is wel heel erg speculatief. Nou ja, wij speculeren graag met je mee. Govert Schilling, dank je wel. Oké. Okay. Gaan we weer naar Nederland-Nieuw-Zeeland. Hockey voor de Champions. Trophy Gerard de Goot. En Nederland stond onder druk. Nederland stond onder druk, wel degelijk stond Nederland onder druk. Maar in een minuut tijd is het stadion hier verstomd. Twee doelpunten van Nederland bij twee uitvallen. Billy Bakker voor 1-0, Jeroen Hertzberger, de Rotterdamse teamgenoot van uh, onder andere Ryan Archibald en uh, Philip Burrows. Hij scoorde de tweede treffer voor Nederland. En de finale pool is nu ineens heel ver weg voor de Nieuw-Zeelanders. Ze laten zich nog niet uh, inpakken, hoor. Ze blijven nog wel gaan uh, naar die twee doelpunten van Nederland. Maar nogmaals, de finale pool voor Nieuw-Zeeland... lijkt op dit moment heel erg ver weg met nog vier minuten te spelen... en een 2-0-voorsprong voor Nederland. Ja, want Nieuw-Zeeland moet dus gelijk spelen in ieder geval. We houden het in de gaten. Althans, Gerrit de Groot doet dat. Premier Rutte en minister De Jager van Financiën... proberen momenteel de eurocrisis te bezweren. De Tweede Kamer praat inmiddels voor de vijfde week na over... Die vorige crisis, de bankencrisis. En ook minister van Financiën, Wouter Bos... vindt eigenlijk wel dat hij toen goed gedaan heeft. Nou, weet je, ik, ik vind gewoon in het licht van de omstandigheden toen... dat er zoveel dingen tegelijk gebeurden... dat we zo dicht langs de af, rand van de afgrond reden. Vind ik dat we niet mogen klagen... dat we in Nederland grosso modo ons bankersysteem overeind hebben weten te houden. Dat we op heel veel dingen die we deden uiteindelijk verdiend hebben... in plaats van verloren hebben... Dat onze grote banken er nog, er nog staan. Dat ons financieringstekort in redelijke tijd weer terugkwam op het goede niveau. Dat we de laagste werkloosheid van Europa hadden. En, en dat terwijl je vaak maar heel weinig tijd had om over, over dat soort dingen te beslissen. En er een enorme druk op je stond. Daar zijn ook dingen fout gegaan. Daar zijn ook dingen die beter hadden gekund. Maar grosso modo hebben we dat er niet slecht van afgebracht. En, en zijn er zijn natuurlijk altijd schoonheidsfoutjes. Daar hebt u ook over gepraat. Maar had u nou in die end echt principieel dingen anders kunnen doen? Anders kunnen doen. Ik had alles anders kunnen doen. Uh, het punt waarvan ik, uh, als je kijkt naar de onderwerpen van vandaag, uh, het liefst het anders had gedaan, was dat, uh, dat ik met de commissie van mening ben dat het heel mooi zou zijn geweest als we maar één reddingspoging nodig hadden gehad voor ING. En dat werden er uiteindelijk twee, omdat we uh, op het allereerste moment gewoon niet tijdig een, een goed instrument hadden. Om, uh, om alle problemen waar ING uh, mee te kampen had adequaat aan te pakken. We dachten het wel, dat bleek toch niet opgelost... en dus moesten we nog een keer aan de bak. U hebt zelfs de link gelegd met de crisis waar we nu weer in zitten, het vervolg op die hele bankairecrisis. U zegt, wij konden in Nederland gelukkig doortastend en beslissend optreden... en dat heeft ons gered, en dat kan nu niet. Ja, wij hebben heel bewust eh, bij het aanpakken van de bankencrisis in Nederland... hebben we af en toe op voor oplossingen gekozen die eigenlijk massief waren. Die bijna te groot waren voor het probleem dat zich aandiende. Omdat je wist dat je daarmee in één keer ja, je vijand de linkse directe gaf. Hè. Het, het spook van de destabilisatie... Een soort shock en awe, zeg maar. Ja, destabilisatie van de financiële markten kreeg daardoor geen kans. Omdat we zo massief garant stonden voor interbankaire leningen. Omdat we zo massief veel geld klaar hadden om te kapitaliseren. Omdat we zelfs bereid waren te nationaliseren. Dan weet je dat je te maken hebt met een overheid die inderdaad bereid is om dat systeem bijna kost wat kost te beschermen. Dat maakt indruk, dan kun je zo'n crisis ook beheersbaar houden. Het grote probleem van mijn opvolger is dat hij nu niet meer in zijn eentje... maar met uh, minstens 16, 17 andere landen de problemen in Europa te lijf moet gaan. En dan is het natuurlijk ontzettend moeilijk... al is het maar vanwege de hoeveelheid overleg die je daarvoor nodig hebt... om net zo adequaat, uh, snel en, en in zekere zin ook oversized... Uh, een respons te formuleren als, als wij toen konden. Maar als u zegt van eigenlijk moet je dat doen, hè? je moet overduidelijk zijn zodat niemand gaat twijfelen. en u zegt er meteen bij nu kan dat eigenlijk niet, dan is dat wat we nu hebben bijna onoplosbaar. Je moet hopen dat de Europese top van aanstaande vrijdag. niet met een 100% oplossing komt, maar met een 120% oplossing. Je moet eigenlijk altijd net meer doen dan de markt denkt dat nodig is. Uh, dan weet je dat, je dat je goed zit. En als je steeds met 80% oplossingen komt. dan weet je dat je nooit overtuigend bent en dat je een paar weken later weer iets nieuws moet verzinnen. En het is die repeterende breuk van deeloplossingen uh, waar, uh, waar Europa nu aan leidt... en die Europa destabiliseert. En ik hoop enorm dat mijn opvolger uh, met al zijn collega's uh, in staat is... Om, uh, om die ontwikkeling te doorbreken. Hebt u daar ook een beetje vertrouwen in? Ja, ik, ik heb enorm veel vertrouwen in het bewustzijn van alle, alle verantwoordelijken... dat ze moeten. En dat de prijs die we betalen als het niet lukt heel groot is. Maar dat klinkt toch nog niet alsof u denkt dat er vrijdag iets goed uitkomt? Ik ben ook niet zeker. Maar ik, uh, ik weet zeker dat Marco Lutte en Jan Kerstjager zich zeer bewust zijn van wat er op het spel staat. En dat is veel? Dat is heel veel. En dat zei Waterbos. Uiteraard eh, vanochtend in de uitzending nog veel meer over Europa en de eurocrisis. We praten onder andere over de mogelijke afwaardering. S&P heeft gisteren onder andere Nederland gewaarschuwd... dat wij onze AAA-status kunnen verliezen. We praten ook met Adriaan Schout, hoofd Europese studies van instituut Klingendaal... over dat nieuwe Europese verdrag dat Merkel en Sarkozy zo graag willen. Gaan we naar Egypte. De moslimbroeders werden daar de grootste. Gevolgd door de streng islamitische Al-Noor-partij. Samen behalden ze bij de parlementsverkiezingen van vorige week een ruime meerderheid. Want de liberale partijen deden het niet goed. Correspondent Sander van Hoorn ging in Cairo de straat op. Een autootje helemaal vol met posters voor een van de uh, liberale democraten... rijdt net weg voor het uh, stemlokaal in Nasser City. Ik kan me er iets bij voorstellen, want... Uh, die liberale kandidaat die is hier weggestemd. Dus hier is de keuze tussen nummer 1, de moslimbroederkandidaat... of nummer 2, de salafistische kandidaat. En dat is op heel veel plaatsen zo vandaag en gisteren in Egypte. Er komt een meneer naar buiten uh, lopen op zijn sandalen... een uh, lange aan een witte hoofddoek en een lange grijze baard. En de vreugde die spat ongeveer uit zijn ogen. U bent blij vandaag. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ja, Ik voel de verandering, zegt hij. Verkiezingen, democratie. Hiervoor waren de verkiezingen altijd doorgestoken kaart. En deze verkiezingen, het resultaat lijkt steeds duidelijker te worden. De moslimbroeders winnen, gevolgd door de extreme moslims, de salafisten. En pas daarna krijg je het Egyptisch blok, de verzameling van liberale partijen. De Europese liberalen stuurden een paar maanden geleden een adviseur naar Egypte om hun Egyptische broeders te helpen. Koert Beuf, waar ging het eigenlijk mis met die liberalen? Het grootste probleem van de liberalen is dat ze voornamelijk verdeeld waren. Een tweede, toch ook belangrijke reden, is dat men campagne heeft gevoerd tegen de moslimbroeders. De moslimbroeders zijn degenen die meest geleden hebben onder de regimes van Mubarak, Sadat en Nasser. En hen afdoen als... Ze Foute Egyptenaren komt heel slecht over bij de bevolking. In plaats daarvan hadden ze eigenlijk moeten uitgaan van hun eigen kracht... met hun eigen programma en hun eigen doelstellingen. En dan denk ik dat ze een veel betere kans hadden gemaakt. klinkt heel erg als de manier waarop de Nederlandse partijen met de PVV omgaan. Ja, precies. Uh, wanneer men zich concentreert als het tegenovergestelde van één partij... Uh -huh. dan gaat alle aandacht naar die partij, waardoor die partij natuurlijk groter wordt. Uh -huh. Dus ik zou zeggen... ja. Of schoon het niet de mensen zijn waarvoor misschien wij zouden stemmen, laat ons hen gewoon een kans geven. En als het niet goed gaat, dan over vier jaar kiezen ze weer op iemand anders. Ja, zo is het in democratie. Ja, want het is natuurlijk ook zo dat de ene moslimpartij de andere niet is. Je hebt de moslimbroederschap, maar ter rechterzijde, zo je wil, heb je nog de salafistische partijen. Het tweede blok zoals het er nu naar uitziet in Egypte. Um, dat wordt wat als de moslimbroeders daarmee samen gaan werken. Ja, natuurlijk. De Salafisten zijn, uiteindelijk laten we eerlijk zijn, zijn moslim-extremisten. Mm -hmm. um, waarvan de broeders ook eigenlijk schrik hebben en daar ook niet van houden. En men zal proberen, denk ik, om hen in te kapselen in een grote coalitie in het systeem. Om op mee te zorgen dat men wel verplicht is om, ja, om mee te doen aan de macht, om mee te doen aan de regering. Um, anderzijds denk ik dat um, als de Salafisten echt hun ideeën telkens malen willen doordrukken dat de gewone Egyptenaar... die voornamelijk meer werk wil, een betere economie wil en opnieuw toerisme wil... dat zij daar ook een opstand zullen tegenkomen en hen ook dan zullen bestraffen voor die houding. Naast ons staat een brommetje op straat stil met religieuze muziek uit een geïmproviseerde speaker... Veel christenen zijn er trouwens een stuk minder gerust op dat het goed komt met de moslimbroederschap. We zullen het moeten afwachten als de verkiezingen zijn afgelopen. En dat is pas volgend jaar. Maar dat de islam een grotere rol krijgt in Egypte, dat is wel duidelijk. Sander van Hoorn vanuit Caïro over de overwinning van de moslimpartijen bij de verkiezingen van vorige week. En nou, het nieuwe komt eraan. Dus roeren de oogspecialisten zich weer. Ze waarschuwen voor het gevaar van vuurwerk. Zo meer. is maar eens even naar Kees Kwaks voor de verkeersinformatie. Kees, goedemorgen. Goedemorgen Lara. Zeg, wij hadden, vooral Marcel, vanochtend hagel. Ja. Uh, merken mensen op de weg daar ook wat van? Ja, vooral in het noorden. Uh, daar vallen af en toe wat van die felle buien. En tijdens die buien kan het dan plaatselijk wat uh, kortdurend glad zijn. Hier en daar ook alweer wat verhalen van wat mensen die hier aan, aan het glijden gaan... Dus hou er rekening mee tijdens een bui, dan is het wit. Ja, dan is het ook plaatselijk even glad. Het duurt allemaal niet lang, maar het is wel hinderlijk. De spits, nou, die verloopt uh, redelijk normaal. Kilometer of 30 staat er nu. Er zijn eigenlijk nog helemaal geen zaken die opvallen. Alles uh, functioneert naar behoren. En dat is ook prettig. En De langste fiets op de A7, Hoorn en Zaandam bij de afritweide Wormen, 8 kilometer. Op de A12, vanaf de Duitse grens naar Arnhem, bij Westervoort, 4 kilometer. En op de A28, vanaf Zwolle naar Amersfoort, staat 4 kilometer bij Leusden. Wat verwacht je verder nog, Kees? Want als het hier en daar glad is, dan zou dat misschien kunnen bijdragen aan wat meer files? Dat zou het kunnen. Ik verwacht het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat we alles bij al uitkomen op een normale spits rond een uur of half negen. En dat houdt in 250 kilometer. Oké, okay, tot later. Tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Weer de Mark-Robin Visser, die is vanochtend in een stiltegebied. Welkom maar weer, Mark-Robin. Ja, het stopt het hier wel een beetje, zoals je hoort. Ja, niet nou, we zo zullen stil. zo stil mogelijk proberen te soppen. Heel goed, en welk voor gebied was je ook maar weer? Ja, het is hier stikdonker, Marcel, ik oh. heb geen idee, ik ben gewoon ergens oh. uitgestapt. Waar ja. het stil was. Oh, weet ja. nou, nee, goed. maar ik heb, ik heb gelukkig iemand bij me, die weet, die weet hier meer van. Want wij, wij staan hier nu gewoon in een soort natte sneeuw. In het donker, meneer De Pater, u bent van de vogelbescherming en u wilde hier afspreken. Nou, dit leek me ontzettend een mooie plek. Want dit nou is schitterend. <laughs> ik zie geen moer. Nee, ik zie ook nog niet veel. Maar we, we mogen aannemen dat de zon straks opkomt. Ja. Er is niets dat erop wijst dat die vandaag niet opkomt. Uh, nee, het is een mooie plek, want er zitten hier veel ganzen. Er kunnen hier ook smienten zitten. Uh, Kortom, ja. het is een leuke plek om, uh, om af te spreken. Zeg, over die smient, die smient moeten we het nog even over hebben. Want ik heb, vanmorgen, ik heb voorspeld al vanmorgen om kwart over zes dat ik fouten ging maken. Net zoals vroeger in mijn spreekbeurt over trekvogels. Want ik heb vanmorgen iets verkeerds over de smient gezegd. Zullen we dat even rechtzetten? Nou, laten we dat doen. Uh, de smint, die, uh, die staat in, uh, in de nieuwe wet staat die op de jachtlijst. Maar Bleker heeft vorige week bekendgemaakt... dat hij die smint er in ieder geval af gaat halen. Dus dat is heel goed nieuws. Uh, ja. Dat is eigenlijk de eerste concessie die Bleker uh, doet... Ja. Uh, naar aanleiding van protesten tegen de wet. Nou, de staatssecretaris is straks uh, te gast uh, in het Radio 1-journaal. En uh, ik stel voor, dat heb ik vanmorgen ook aan de luisteraars al gedaan... om te proberen om nog één dier van die lijst af te krijgen. Want ja, hij heeft nu één L toegegeven... dan zou er toch nog ruimte voor een tweede moeten zijn. Nou, dat lijkt me wel. Ja, ja. misschien wel nog voor veel meer. Maar als we er dan één moeten kiezen die, die er vandaag afhaalt... zou ik zeggen, neem de koolgans. U kiest de koolgans. Ik kies de koolgans, ah, ja. En zitten die ook hier trouwens, in dit uh, stiltegebied? Uh, normaal gesproken, eh, om deze tijd van het jaar... kunnen hier redelijk wat koolgansen zitten. Het is nou zo donker dat ik ze echt niet zie. En ik de hoor, de hoor ze ook, ze ook niet. We gaan niet. even luisteren. Ik Hoor ze ook nog niet. Nee, ik hoor helemaal niks. Nee, nee, weet maar... u wel zeker dat ze hier zijn? Want... Nee, we kunnen geen, kunnen geen beloftes doen. Want volgens kunnen vliegen van de ene plek naar de andere plek. Maar we hebben best redelijke kansen als straks de zon opkomt dat we ze zien en horen. Waarom, pardon, waarom kiest u voor de kolgans? Kom, we lopen nog even een stukje die kant op. Misschien komen we er een tegen. Nou, ik kies voor de kolgans omdat eh, die, eh, dat is een soort waar Nederland heel erg belangrijk voor is. 70% van de populatie die eh, hier in, in dit deel, of in het noordelijk deel van Europa broedt, dat overwintert hier in Nederland. Dus we ja. zijn echt heel erg belangrijk land voor die Vogel. Ja. En het is een vogel waarvan uh, Bleker zegt... ja, er zijn er heel erg veel. Nou, er zijn er ook best heel veel. Nou maar, dan, ja. Ja. ja. ja, nou dan. <laughs> Oké. <Okay. laughs> maar het is tegelijkertijd de vogel waar het toch niet zo heel goed mee gaat. Want oh. uh, als je ziet hoeveel jongen er uh, de laatste jaren terugkomen... dan zijn dat er eigenlijk weinig. En dat betekent dat we kunnen verwachten dat die stand ja. langzaam achteruit zal gaan. Hoe, dus smaakt, ik... hoe smaakt een koolgans eigenlijk, weet je wel? Ik heb geen flauw idee. Ja. Daar ben, wel... ben ik dan wel weer nieuwsgierig naar. Nou ja, dat kan die nieuwsgierigheid, maar die kan ik dan niet nee. bevredigen, want ik weet absoluut niet hoe die smaakt. Goed, eh, afgesproken, meneer De Pater, u gaat voor de, voor de koolgans. Ik ben benieuwd of er al luisteraars hebben gereageerd die misschien ook voor de koolgans kiezen. Of misschien wel voor een ander dier, Lara of Marcel? Nee, nog niet. Ja, iemand heeft een ree gesuggeleerd. Een ree, ja. ja, de ree, Ja, ja, ja. dat is dan weer geen vogel, maar dus daar nee. kunnen wij dan hier nog niets mee. Maar... Daar mag je ook op stemmen. Dat we, we mogen overal op stemmen. Dus laten we dat afspreken. Ja. Ik kijk nog dus even, even of er een iets binnen is gekomen. Ja. Nee, nog niet. Nee, reep is er bijgebleven. En de goed. smient, maar goed, die was er dus al af. En dus noteren wij eerst maar eens de koolgans. Mark Robin, tot later. Een streepje en dan eh, komen we straks weer terug. Ik hoop dat goed. het snel licht wordt hier, dat we het zien. Dag. Negen minuten voor zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Elk jaar verliezen tientallen mensen een oog door het afsteken van vuurwerk met de auto nieuw. Reden voor uh, ziekenhuis Bernhoven om na het succes van vorig jaar opnieuw speciale vuurwerkbrillen te gaan verkopen. Die brillen zijn vanaf vandaag te koop. Aan de telefoon Rijer Boon, oogartsen bij dat Bernhoven ziekenhuis. Goedemorgen. Goedemorgen. En die brillen, uh, zijn dat wondermiddelen? Houden die alles tegen? Nee, helaas. We zien geen echt dalende lijn in de... Uh, Patiënten die getroffen worden door vuurwerk. Mm, maar betekent dat, betekent dat dat ze die brillen niet gebruiken? Of? Dat betekent dat ze brillen gebruiken. Mm -hmm. Als je kijkt naar de plaatjes waarop ze uh, gepromoot worden... zie je precies niet de doelgroep staan. Dat zijn dus dames van de jaren 30 of kleine kinderen die de brillen dragen. En onze doelgroep is eigenlijk de jeugd tussen 10 en 15 jaar. Dat zijn de meest getroffenen. Hm. En die draagt u dus niet. En meneer Boon, hoe krijgt u dan die groep aan de bril? Ja, ik heb geen idee. Dat is oh. een moeilijke groep. Ja, u moet het aantrekkelijk maken misschien voor ze. Ja. Zo'n bril. Is, ja. is het een beetje sexy uh, type bril? Het is een heel mooi briletje. Ja? Het zijn prachtige kleurtjes. felle kleurtjes. Een mooie, uh, sluit mooi aan op het gezicht. beschermt aan de zijkant en de bovenkant ook. Als je zo'n bril op hebt, dan zal je weinig uh, te duchten hebben van het uh, vuurwerk. Ja. Nou, het is wel zo dat u ze verkoopt. Misschien moet je ze dan wel gratis weggeven bij de vuurwerkhandel. Dat wordt ook, dat wordt ook gedaan. Wordt, ah. uh, vuurwerkbrillen worden gesponsord door bedrijven. Die <coughs> delen ze uit op scholen. Door de opticiënten worden de die brillen ver, uh, verspreid. En uiteraard zijn ze in de ziekenhuizen te koop. Ah. Er uh, zijn er op dit ogenblik uh, in totaal 500.000 verkocht in Nederland. En dat is niet alleen maar in de ziekenhuizen uiteraard. Hmm. Nou, zeiden ook met oogarts, wat heeft u in de afgelopen jaren voorbij zien komen aan vuurwerk Letsel? Nou, ik zal u de getallen, nemen, uh, getallen noemen, die er uh, bekend zijn geraakt, doordat de collega de Faber een, uh, een telactie is uh, opgestart. Er dus zijn hm. drie jaar is er geteld. Uh, er zijn 826 patiënten getroffen, waarvan 978 beschadigde ogen. Van die uh, ogen zijn er 33 blijvende uh, 330 blijvende schade. 65 blind en wel van de 30 zo in waren geschoten dat ze verwijderd moest worden. Zo. U noemt al uw collega de Faber die pleit voor een algeheel vuurwerkverbod. Hè? Geen consumentenvuurwerk meer. Althans, geen consumenten die zelf aan, aan het afsteken gaan. Schaat u zich daarachter? Ja, exact. Ieder ooggaarts in Nederland die uh, doet wel eens dienst met autonieuw. En nieuw. het is geen populaire dienst met autonieuw. Je hm. wordt voortdurend geroepen na 12. En dan zie je de meest vreselijke dingen uh, voorbij komen. De eerste hulp moet je dan voorstellen dat als je aankomt. is dat vol met gegil en geschreeuw. en gehuil van dus meestal kinderen. En dan zie je indrukwekkende beelden voorbij komen. Ook van onschuldig geacht vuurwerk. zoals bijvoorbeeld die babypijltjes die afgeschoten worden. Als je die in je oog krijgt, nou dus de schade is behoorlijk. Ja. Dus zou je daar ook voor pleiten? Algeheel vuurwerkverbod? Ik zou graag willen dat net als in andere landen, zoals bijvoorbeeld Ierland en Australië en 28 staten van de Vrije en Verenigde Staten, dat het bij ons verboden werd. Mm -hmm. En dat er een groot feest wordt gehouden, erg in de stad, populaire plek, zoals bijvoorbeeld Edinburgh, wat het in het kasteel gedaan wordt in het centrum is. Dat wordt helemaal volhangen met, met vuurwerk. Daaromheen zijn een uh, menigte feestende mensen die allemaal plezier hebben. Ja. En uh, er zijn nul gewonden. Ja, dat zou toch dus schaar... in nee, ook zijn. Dus een groot volksfeest van maar niet meer zelf afsteken. Dat is eigenlijk uw boodschap. Ja. Rijerboom, ja. oogarts bij het Bernhofer ziekenhuis. Dank u wel. Oké, okay, dank u wel. Het NOS Radio 1 Journal, de Ochtendkranten. Werknemers met laagbetaalde zware beroepen kunnen ook in de toekomst op hun 65e met pensioen. Minister Kamp van Sociale Zaken heeft daarover een akkoord gesloten met de Partij van de Arbeid, schrijft de Volkskrant. De werknemers verliezen dan wel 3% van hun koopkracht, maar dat is veel minder dan het verlies dat middelbaar of hoger personeel zou leiden. Met het plan is volgens het ministerie van Sociale Zaken zo'n 300 miljoen euro gemoeid. A had Kamp gevraagd om mensen met zware beroepen te ontzien van de hogere pensioenleeftijd. De minister heeft de steun van de Partij van de Arbeid nodig om zijn pensioen door de Kamer te loodsen, omdat de gedoogpartner PVV de plannen niet steunt. Al dus de Volkskrant. Het Rode Kruis wiert leden van zijn jaarlijkse ledenvergadering, schrijft de Telegraaf. De organisatie zou bang zijn voor woedende reacties over de voorgenomen sluiting van drie zorghotels. In die hotels worden door 1100 vrijwilligers vakantieweken georganiseerd. voor eenzame ouderen en zware gehandicapten. Ingewijden zeggen dat het Rode Kruis door de sluiting de allerzwaksten treft. en liever goede sier maakt met projecten in het buitenland. Een woordvoerder van het Rode Kruis heeft tegenover de Telegraaf bevestigd. dat de vergadering besloten is. Volgens de woordvoerder is dat al jaren zo, maar werd het toen niet zo streng gehandhaafd. Asielaanvragen moeten anders worden beoordeeld. Ze moet niet alleen gekeken worden naar het verhaal van de asielzoeker... maar ook of diegene in de samenleving is geworteld en een goede toekomst in Nederland heeft. Dat adviseert de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en trouw schrijft daarover. In het advies staat dat de IND-commissie die de asielaanvragen beoordeelt... moet worden uitgebreid met lokale bestuurders en maatschappelijke organisaties. Minderjarigen zouden bovendien speciale aandacht moeten krijgen. De Leers had om het advies gevraagd... naar aanleiding van het Afghaanse meisje Sahar. Schrijft trouw, Sahar was uitgeprocedeerd en zou Nederland moeten verlaten... terwijl ze volledig geïntegreerd was. Straks rond kwart voor acht spreken we trouwens met de voorzitter van die adviescommissie. Wiettelers profiteren van de crisis op de huizenmarkt, meldt het AD. De krant schrijft dat wietkwekende criminelen steeds vaker koopwoningen huren van mensen die hun huis niet verkocht krijgen. En daar stellen ze dan vervolgens hun kwekerijen in. En dat is een listige truc, want de huiseigenaren draaien op voor de duizenden euro's aan schade als de kwekerijen ontdekt worden. In hun wanhoop sluiten huizenbezitters vaak slechte contracten af, waardoor ze hun woning niet goed kunnen controleren en de criminelen dus vrij spel hebben. De raad van Korpschef zegt in het AD dat ze de problemen herkennen. Ook grote gemeenten weten volgens de krant van de praktijken en hebben hun burgers voor de truc gewaarschuwd. En u zou het misschien niet zeggen, maar Nederland heeft de allerleukste voetbalcompetitie van Europa. Tenminste als je op de cijfers afgaat en dat heeft de pers voor het gemak dan maar even gedaan. Bij duels in de Eredivisie zijn de afgelopen vijf jaar gemiddeld drie doelpunten gescoord. En dat is veel. Want in Spanje werd maar 2,7 keer per duel gescoord. In Engeland 2,6 en in Frankrijk zelfs maar 2,3 keer. Trainers en analisten zeggen in de pers dat de Nederlandse competitie het kwalitatief moet afleggen bij het buitenland. Maar dat je gegarandeerd als supporter wel een leuke middag hebt in het stadion. En daar gaat het om. Mm -hmm. Zo is dat. Um, misschien draagt daar het volgende ook wel aan bij. Ieder Telegraaf. Camera op doellijn bij WK 2014. Op het WK voetbal in 2014 in Brazilië zal niet meer kunnen worden getwijfeld aan een geldig doelpunt. Een camera. Registreert dan of een bal wel of niet over de doellijn is geweest. Ja, camera's in het hockeydoel zijn iedere al geren te groot. Oh jee, al jaren. Jazeker, ja, wij, uh, wij hockeyers, zoals dat dan zo heet... dat vinden ze heel erg mooi... zijn al een heel stuk verder dan de voetballers. Er zijn niet alleen in het doelcamera's... er zijn ook gewoon langs het veldcamera's. Ze worden geregistreerd, alle wedstrijden. En de spelers mogen, als ze met een bepaalde beslissing... van de scheidsrechter oneens zijn... mogen ze gewoon vragen aan de derde scheidsrechter... of hij ook even wil kijken en zijn oordeel orde, wil geven. Dus wat dat betreft zijn we een heel eind op weg bij het hockey. Nederland ook, op weg naar Nieuw-Zeeland. 27 minuten nog, 2-0 voor Nederland. Gerrit de Groot volgt die wedstrijd niet meer van belang voor Nederland, want die is al door naar de poolfase van de Champions Trophy. Zuid-Limburg, je zal er maar wonen. Groot huis, vrienden, de beste scholen van Nederland.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 dit is Radio 1.